Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. VVD en PVDA ging voor het bedrijfsleven. Wat de VVD betreft kan de vennootschapsbelasting iets omlaag. Nederlandse bedrijven kunnen dan beter concurreren met andere Europese landen. Maar de PVDA ziet daar niets in. Kamerlid Nijboer vindt niet dat de vennootschapsbelasting omlaag kan... als bedrijven op grote schaal belasting ontwijken. Op politiebureaus in heel Frankrijk is een minuut stilte gehouden voor de politieman die samen met zijn vrouw werd vermoord door een IS-aanhanger. Ook president Hollande stond stil bij hun dood op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs. De politiecommandant en zijn echtgenoten werden maandagavond bij hun huis in het Franse dorp Magnanville met een mes gedood. De man die de twee vermoorden werd door de politie gedood. Na vijf jaar is in India toch weer het poliovirus opgedoken. Het virus werd gevonden in het rioolwater bij de Indiaanse miljoenenstad Hyderabad. Zijn voor zover bekend geen mensen die ook echt polio hebben opgelopen. De poliovariant die in het rioolwater is gevonden... is een variant die is ontstaan uit een vaccinatie tegen polio. Het is niet bekend of deze variant de ziekte kan veroorzaken... maar de Indiaanse regering heeft het zekere voor het onzekere genomen... en een grote extra vaccinatiecampagne aangekondigd.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 Het wordt 17 tot 20 graden vandaag. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgen en vrijdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen Amstelveen en Battenverdor, 2 kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oké, okay. ja, was nog even bezig, hè. Gaat zo. Uh, nou, goedemiddag, we zijn er weer. Uh, dit is uh, de verdiende jaren. Uh, En ik zei het al, ik had het al op Facebook al gezet. Na vandaag nog twee te gaan. En dan, uh, dan gaat het, uh, althans gaan wij ermee stoppen. Ik weet niet of er andere mensen zijn die het gaan overnemen. Maar uh, 29 juni, juni hebben we de laatste uitzending volgens uh, onze formule. En wat er daarna gaat gebeuren, weet ik nog niet. In ieder geval, Angela en ik komen terug op de dinsdagmiddag. Ja. Met, een, uh, met een programma van 2 tot 4. Dat wordt een hele nieuwe opzet. En dat wordt een leuk programma. Ik heb al uh, drie onderdelen staan al vast. En wat we door gaan doen, nou gewoon muziek draaien. Uh, dat komt allemaal goed. Maar vandaag gaan we nog eventjes lekker uh, volgens uh, onze beproefde... Formule aan de gang. Twee classic albums hebben we vandaag. En een daarvan is deze week toevallig ook nieuw binnengekomen. In de... Vinyl 50. Nee? Ja. Dus die krijgt extra veel aandacht. En het is niet eens de hoogste. Maar hij is wel binnengekomen. En dat is uh, ontzettend leuk. Dus daar gaan we nu wel wat meer over verschaffen. Het eerste album wat we gaan draaien is... Dat album. En dat is van The Beach Boys. Het is een... Uh, een monument, dit album. De uh, Beach Boys uh, ontvluchten eigenlijk, eigenlijk een beetje al hun uh, voorheen voor die tijd uh, surfhitjes en zo. En we werden uh, volwassen, vooral onder de bezielende leiding natuurlijk van Brian Wilson... die uh, ook gewoon wel eens wat anders wilde dan die uh, rechter voor zijn raap surfhitjes... Hij raakte enorm geïnspireerd door het album Rubber Soul van de Beatles. En dacht van god, wat moeten wij nu? En toen is hij dus met Pet Sounds in de weer gegaan. Dat kwam in 1966 uit. En uh, het is uh, vorige week weer opnieuw uitgekomen op vinyl. En een superpersing, mag ik wel zeggen. Het originele album, omdat Brian, John, uh, Brian Wilson uh, aan een of doof was... waren eigenlijk alle oude Beach Boys platen in mono... Maar uh, het is helemaal mooi geremasterd. Het, is, het zijn wel de originele nummers. De originele opname is dus niet aangerommeld. Alleen zijn ze prachtig stereo. Uh, dat wel. Pet um, Sounds dus. En toen dat uitkwam dacht Paul McCartney van... Goh, wat moeten wij nou? En toen kwamen we de Beatles weer met Sgt. Pepper. Ja, en zo uh, inspireerden de gasten elkaar. Nou, we gaan ermee beginnen. Pet Sounds. Niet langer klaatsen. want we hebben prachtige muziek. En... Dit is het eerste nummer van The Beach Boys. Wouldn't it be nice? Het, het, het, het mooie ervan is als je het nu zo dit hoort. Hè? Als je dat dan zo beluistert. Dan denk je: van het nou, zou gewoon vandaag opgenomen kunnen zijn. Ja. Het klinkt gewoon ontzettend goed. En het is gewoon een prachtig album geworden. Van, uh, van de heren uh, Beach Boys. En het nummer nogmaals: heet, uh, Wouldn't It Be Nice. Het tweede uh, classic album. wat ik uh, voor u in petto heb vandaag. is uh, King and Queen. En dat is een heel leuk album. Uh, van Otis Redding samen met Carla Thomas. Uh, vlak voor zijn dood kwam het album uit. Uh, in 1967 is het dus. En overleed, of, Otis Redding overleed in december 1967. Uh, dit album is, staat helemaal vol met leuke duetten... tussen Otis en, Carla, Otis en Carla Thomas. En daarvan gaan we als eerste draaien... het zeer door Eddie Floyd geschreven... zeer bekende... Knock on Wood. geweldige muziek en lekkere oude onzin. onvervalste echte stax soul. Otis Redding samen met Carla Thomas en Carla Thomas is geboren in 1942 in de Memphis Tennessee. Haar vader uh, was ook een uh, grote artiest, dat is namelijk Rufus Thomas. En uh, die had onder andere van Walking the Dog... en uh, The Funky Chicken, onder andere. En uh, ze hebben een heleboel uh, singeltjes gemaakt... en uh, de bekendste was wel B-I-B-Y, oftewel Baby... dat door Isaac Hayes geschreven werd. Maar haar grote ja, lift was natuurlijk het feit dat ze een uh, LP mocht maken... samen met de late great Otis Redding. En uh, nou ja, die kent iedereen natuurlijk. Ehm... Um, de man is nog steeds, uh, wordt nog steeds beschouwd als een van de beste soulzangers ever... Uh, ondanks dat hij al uh, uh, 45 jaar dood is. En is dus al... Uh, nee, 49 jaar dood is. Je moet het wel goed zeggen, Jansen. Uh, nou ja, dit was gewoon het door Eddie Floyd geschreven uh, Knock on Wood. Um, even kijken. Ik, uh, ja, we gaan weer naar de Beach Boys. Ja, dat vind ik zo leuk. You Still Believe In Me. Het is een album dat nieuw binnengekomen is deze week in de vinyl 50. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het is ook opnieuw uitgebracht. Het klinkt echt subliem. Ik heb hem een paar keer al gedraaid. En dus ik vind hem echt heerlijk klinken. You Still Believe In Me. Hier zijn de Beach Boys. Pet Sounds is de titel van het album. Atlantic Stacks Volt Sound. Ja, dus net zoiets als de, als de Motown Sound. Gewoon zo'n zo lekker herkenbaar geluidje. Kleine bandjes, niet te groot. Alleen dit is veel minder bombastisch. En veel, veel puurder vind ik. Vind ik persoonlijk. Maar ja, wie ben ik? Niet waar. Uh, we gaan naar de vinyl 50. En we gaan eerst het plaatje draaien. En daarna gaat Angela u iets over deze manier vertellen. Ehm... Um, de plaat kwam binnen op nummer... Uh, ja. Nummer 38. Ja, dat wou ik zeggen. Daar kwam hij op binnen. En uh, het is Tom O'Dell... en het heet... Wrong Crowd... Helemaal lekker, gewoon, hè? Dat is helemaal lekker. Wacht even, dan gaat hij helemaal. Ja, gaan nu. door je kop, man. Je bent al lang niet in de beurt, ja. Hé, Mel. Gewoon, je bent al lang niet in de beurt. Zo, dat is weg. Okay. Wacht even. Ja, nu staat hij ook. Ja, ik wou zeggen, zo meteen hoor. Even geduld. Ja, even geduld. Je bent er niet in de beurt, gewoon. We gaan weer even terug. Zo, even kijken hoe het allemaal loopt. Oh, nou wil al die computer weer niet, natuurlijk. Hallo, doe eens wat. Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga je dus wat vertellen over Tom O'Dell. Ja. Ja, want dat was de bedoeling. Ja. We weer. Ja, heerlijk. Kan het niet lezen ook. Uh, oh, Wrong that. Crowd. Uh, het uh, tweede album van uh, uh, de Britse singer-songwriter Tom O'Dell. Uh, uitgekomen afgelopen uh, uh, uh, vijf dagen geleden. De tiende... En uh, het is de eerste grote uh, uitgave sinds een debuutalbum. En uh, het, het uh, album heet Wrong Crowd, zoals ik al zei. En we hebben net geluisterd naar de titelsong. Ja, dat was het. I had to prove that I could make Lit for Het was een mega hit in de tijd. Autos Redding samen met Carla Thomas. En het liedje Tramp. Want, uh, zij dus zegt dat, die, uh, dat het nou niet zoveel is eigenlijk wat hij is. Autos Redding dus en Carla Thomas. Het album heet King and Queen uit 1967. Daarvoor it is It Wasn't Me. En dat is een uh, liedje van... Uh, nee, zeg ik het nou goed? It Wasn't Me. Oh nee man, heet het helemaal That's not me. Ja, zo heet het. En uh, that's not me. En dat was natuurlijk een track van Bad Sounds van uh, The Beach Boys. En dan gaan we weer naar de video 50. En daaruit krijgt u nu. Nummer 33. It's a, it's a complete farce. En dat is de Band of Horses. Do, Casual Party. het nummer. En uh, de band heet Band of Horses. Ja. En uh, dat klinkt lekker. Ja. Oh, lekker. Ja. Ze komen uit Amerika. En uh, Amerikaanse rockband uh, al uh, sinds uh, 2004. Dus inmiddels al een jaartje of twaalf bezig. En uh, dit uh, vijfde studio album heet Why Are You Okay? En eh... Uh, van dat uh, album we hebben geluisterd naar het nummer Casual Party. Ja, lekkere muziek. Dat gaan we doen. Beach Boys. Heerlijk. En het heet Don't Talk, Put Your Hand, Head on My Shoulder. Ik kan so in je en ik kan. I'm yeah. Als je dan nagaat dat uh, sommige leden van de uh, Beach Boys... het helemaal niet zagen zitten met dit album. <coughs> Die gewoon dachten van... Uh, onder andere Mike Love had uh, zoiets zo'n so so opmerking geplaatst. van, joh, who's gonna listen to this shit? <laughs> zo'n zo op soort opmerking toen het album origineel uitkwam. Maar toen het eenmaal uh, in no time... Uh, in de hoogste regionen van de Amerikaanse hitlijsten stond... Ook vanwege een aantal prachtige hits die erop staan. Sloop you God, God only knows. Wouldn't it be nice? Uh, bijvoorbeeld. Dan, uh, dan weet je het natuurlijk wel. En het is gewoon een geniaal album. U hoorde dus... Don't talk, put your hand on, head on my shoulder. Van de uh, Beach Boys. En Otis en Carla... Die willen gewoon weten hoe het nou eigenlijk echt zit. Dus zeggen... Tell it like it is. a little, little bitty bay. I'm just telling you. Lies. Ja, toen de tijd eigenlijk twee grote stromingen in, in, in de soulmuziek muziek. Het uh, was aan de ene kant natuurlijk Motown. En aan de andere kant had je uh, dus Atlantic, uh, Stax Falls en dat soort dingen. Dat waren eigenlijk de twee grote componenten. Ja, ik moet u eerlijk zeggen. Ik was nooit zo voor Motown. Nee, ik vond het allemaal hetzelfde klinken. Het was allemaal nogal pompeus. Heel veel gedoe omheen En ja... Vooral ook omdat ik natuurlijk in de tijd in, in, in de Soul for Blues kwalatie speelde. En wij allemaal eh, amas gek waren van Otto Ja, had dat toch maar voorkeur. Ik vind het puurder. Het is meer richting de blues. En eh, de, de, de platen zijn ook minder pompeus. Je kunt het eigenlijk gelijk herinneren. Piano, bas, drums, gitaar. Misschien een hemondorgel. En een stuk, een stuk of wat blazers. En dan had je het gewoon gehad. Meestal drie, of, drie blazertjes of zo, en dan was het, was het gebeurd. En het waren ook uh, ja, gewoon vaste jongens. Booker T en de MG's, de Barcase. Dat waren gewoon uh, Steve Cropper als gitarist, uh, Booker T. Jones als organist, pianist. Nou ja, dat was het eigenlijk een beetje. En ja, mijn voorkeur ging dan toch daaruit. Tell it like it is. Het is later nog eens overgedaan door, uh, door Michael Bublé, geloof ik. Maar ik prefereer toch dit hoor: Otto Redding en Carla Thomas van het album King and Queen. Beach Boys weer. Want we hebben niet zo gek veel nieuwe die binnenkomen. Dus ik moet het ook wel voor twee uur bewaren. Dus eh, ja. Uh, ja, je moet even geduld hebben. Ja, nou ja. Het is niet zo, hè. Nee, toch? Nee, dat heb ik wel, hoor. Ja, hè? Ja. Oké, okay, dan gaan wij naar de Beach Boys. Waiting okay. for the day is het volgende nummer. I'm saying you're the only one I'm waiting Lekker. Uh, het album kenmerkt zich ook vooral door het gebruik van vreemde uh, instrumenten. En het was eigenlijk ook een beetje het laatste album van Brian Wilson... samen met de uh, <coughs> Beach Boys... Want eh, daarna draaide hij volledig door. Hij was nog wel met een nieuw album bezig. Dat, heet, dat zou Smile gaan heten. Maar dat heeft hij niet, eh, dat heeft hij althans in die periode nooit afgemaakt. Eh, hij raakte helemaal in de stress. Hij eh, kwam niet meer van zijn kamer af en weet ik het allemaal niet. Eh, er zijn nog een paar hits gekomen na die tijd eh, van dat album Smile. Onder andere Heroes and Villains en Good Vibrations natuurlijk. Later eh, is het album wel afgemaakt. Maar dat, dat is echt veertig jaar later. Dat is pas nog niet zo gek lang geleden is dat gebeurd Maar um, ja Dit was dus eigenlijk officieel Een beetje ook het laatste album wat Brian Wilson Met de, met de Beat Boys maakte met, uit, afgezien dus Van die, uh, dat later Veel later afgemaakte verhaal over Smile um, We gaan door met Carla Thomas En Otis Redding When something is wrong with my baby Dat is ook wel weer een mooie vraag something Is Wrong With My Baby. Is ook een uitvoering bekend van dit nummer van Sam and Dave. Maar dit waren dus Autos Redding en Carla Thomas. We gaan uh, nog eentje doen van de Beach Boys. Uh, ik sla even één nummer over. Want dat is een instrumentaal nummer. Dus hartstikke mooi hoor. Maar uh, ik pak eerst eventjes uh, deze. Uh, de grote hit. De, een van de grote hits van het album. Laat ik het zo anders zeggen. Uh, een knijter van een hit was het. De Beach Boys en Sloop Jombie. We come on this loop, John B. McGrath. en Sloop John B. Nog eentje van Auto en Carla Thomas. Lovey -dovey. Thomas en met dit sfeersvolle muziekje van The Beach Boys gaan we naar het nieuws van drie uur is dan ook zeer te let's go away for a while zo, aan de andere kant.